10 uur. Door Almeegens met het NOS-journaal. In Duitsland zijn de afgelopen dag veel minder coronabesmettingen vastgesteld dan een dag ervoor. Het waren er nog geen 800 tegen ongeveer 1500 per dag op de dagen hiervoor. De daling komt deels doordat er in het weekend in het algemeen veel minder besmettingen worden gemeld door de gezondheidsautoriteiten dan door de weeks. Afgelopen dag zijn er in Duitsland zes mensen overleden... aan de gevolgen van het coronavirus. Het totaal aantal Duitse coronadoden komt daarmee op bijna 9300. Bij confrontaties tussen Black Lives Matter-demonstranten... en aanhangers van president Trump... is vannacht in de Amerikaanse stad Portland een man op straat doodgeschoten. In Portland wordt sinds de dood van George Floyd in mei... volop gedemonstreerd door Black Lives Matter-activisten. Vannacht gingen ook honderden aanhangers van Trump de straat op... Ooggetuigen zeggen tegen de New York Times dat een groep mensen op straat ruzie begon te maken met mensen die in een auto zaten. De man die is doodgeschoten droeg een petje met een embleem van een extreemrechtse groepering uit Portland. Of er iemand is opgepakt is niet duidelijk. Ook in Kenosha waren er weer demonstraties tegen politiegeweld. Aanleiding is het neerschieten van Jacob Blake door agenten. President Trump heeft inmiddels aangekondigd dat hij dinsdag Kenosha wil bezoeken. Het aantal doden door het instorten van een restaurant in China is opgelopen naar 29. Volgens de autoriteiten in de provincie Shanshi zijn er 28 gewonden, van wie er 7 zwaar gewond zijn. Het restaurant stortte gisteren in. De reddingsoperatie is afgerond. 57 mensen zijn levend onder het puin vandaan gehaald. Honderden mensen kwamen gisteravond en vannacht kijken naar de plaatsing van een 160 meter lange fietsbrug over de A2 bij Eindhoven. Die klus zou tot 8 uur vanochtend duren, maar het ging allemaal sneller dan verwacht. De fietsbrug moet het nieuwe icoon van Eindhoven worden. Automobilisten die de brug naderen zien hem van kleur veranderen. Het weer af en toe zonder, kan een bijvallen, Eerst vooral aan de kust, later ook in het binnenland. Het wordt 18 tot 20 graden en aan zee waait het fors. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 As long as I have you near me Bright are the stars that shine Dark is the sky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 We'll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 is toch ook wel The uh, Curl from Ipanina. Ik stel me dat altijd zo voor dat The Curl van Ipanina... op een prachtig strand met veel zon uh, flaneert. Echter, uh, wij zijn nu op een prachtig strand in Zandvoort. Alleen de zon laat het een beetje afweten. Maar zoals gezegd, The Curl from Ipanina trouwens ook... Uh, het eerste nummer in de tweede uur... zal ook The Curl van Ipanina uh, gespeeld worden... door een artiest waarvan je het eigenlijk uh, niet verwacht. Zoals gezegd, Stankets met... Uh, the girl from Ipanema Tall and tan and young and lovely the girl from Ipanema goes walking and when she passes each one she passes.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 Is dat echt genieten. Ik heb nog wel een nieuwtje. Het Theater de Krocht gaat 6 september weer beginnen. En het begint ook gelijk met een hele leuke jazz. Amerikaanse jazz saxofonist. Oh, saxofonist. Nou ben ik helemaal in de war met de saxofoon. Zangerist bedoel ik. En een Amerikaanse jazz zangeres. Deborah Carter. En 6 september zullen er twee concerten zijn in het in Theater de Krocht. Eentje om 15:30 uur en één keer om 19 uur. maximaal aantal bezoekers is 50 meter. Of 50 bezoekers, anderhalve meter afstand. Dit natuurlijk in verband met alle coronaperikelen die er zijn. We zijn alweer aan het einde gekomen van het eerste uur Jazz of ZFM... op de zondagochtend van 10 tot 1. Ik sluit af met een nummer omdat het thema ook saxofoon is... En zeker omdat Ruud Brink dit jaar, dat het 30 jaar geleden is dat Ruud Brink is overleden. En dan heb ik hier nog een mooi nummer klaarstaan. Ook samen met het trio Pim Jacobs Moonlight in Vermont.